Robert Balters met het NOS Journaal. In Rotterdam-Beverwaard is vanavond een explosie geweest. Er zijn geen gewonden gemeld. Er is vooralsnog niemand aangehouden. Explosieve experts doen onderzoek. De politie wil getuigen spreken... en roept mensen op die camerabeelden hebben zich te melden. In Rotterdam zijn de afgelopen maanden om de haverklap-explosies. De Duitse justitie onderzoekt of Polen als uitvalsbasis is gebruikt... bij de aanslag vorig jaar op de gaspijpleidingen Nord Stream 1 en 2. Dat meldt het Amerikaanse The Wall Street Journal. De Poolse regering zou niet op de hoogte zijn van dat onderzoek. Het Duitse onderzoek richt zich ook op de mogelijke betrokkenheid van Oekraïne bij die sabotageactie. Voor dit scenario werd de VS eerder gewaarschuwd en dat werd eerder deze week in de Amerikaanse media gemeld. De Oekraïnse president Zelensky ontkent dat zijn land erachter zit en ook de Poolse regering ontkent betrokkenheid. Oud-president Trump heeft voor het eerst sinds hij werd aangeklaagd voor 37 misdrijven uitgehaald naar president Joe Biden en naar het Amerikaanse ministerie van Justitie. Op een republikeins partijcongres in Georgia zei hij dat de vredevervolging een aanfluiting is van het recht. Trump zou geheime documenten hebben achtergehouden en strafrechtelijk onderzoek tegenwerken. De Franse president Macron heeft Iran opgeroepen om per direct te stoppen met het steunen van Rusland. Dat deed hij in een telefoongesprek met de Iraanse president Raisi. Macron doelde vooral op de Iraanse drones die Rusland gebruikt in de oorlog in Oekraïne. Frankrijk stelt dat Iran daarmee ook het nucleaire akkoord schendt dat het Westen in 2015 met Iran sloot. In het noordoosten van Kazachstan zijn 14 mensen om het leven gekomen door bosbranden. Het gaat om boswachters, die door het vuur waren ingesloten. De bosbranden ontstonden donderdag door blikseminslag. Nog altijd zijn hulpdiensten in Kazachstan bezig om de bosbranden te blussen. De situatie is intussen wel onder controle. Het weer, het koelt langzaam af, maar niet lager dan 16 tot 18 graden. Morgen weer veel zon, met op veel plaatsen rond de 30 graden. En ook maandag tropisch, ook 30 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het.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 Y'all, this room's a mama. Hit it! <laughs>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 I'm ...vraagzone ZFM. Do you have to? Need you 100% I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 And I was out, so girl, so girl, yeah, I saw you standing there across the room, yeah, yeah, I watched the whole room freeze when you look back at me through the crowd, so girl,